maar de Bruin met het NOS-journaal. In Amsterdam en Den Haag zijn Iraniërs de straat opgegaan om de dood van Ayatollah Ghamenei te vieren. In Den Haag staan mensen bij de Iraanse ambassade. In Amsterdam vieren honderden Iraniërs uitbundig feest op de Dam, alsof het regime al is gevallen. Ze zwaaien met Iraanse vlaggen, drinken champagne en dansen op muziek. Sommige Iraniërs zwaaien met Israëlische vlaggen. Ze zeggen dat ze de Israëlische premier Netanyahu zien als een grote held... nu Ghamenei is gedood door Israëlische raketten. De Iraanse president Pezeskian zegt dat er binnen één of twee dagen... een nieuwe opperste leider wordt gekozen als opvolger van Ayatollah Ghamenei. Die werd gedood bij de amerikaans Israëlische aanvallen. Volgens Pezeskian is er nu een tijdelijk bestuur... dat zal regeren in de geest van Ayatollah Khomeini. Die stichtte de Islamitische Republiek Iran met de revolutie van 1979. Ghamenei was de opvolger van Ghomeini. Bezeshkian zegt verder dat het Iraanse leger alle vijandelijke basis in de regio zal verwoesten. De vraag is of Iran dat wel kan. Een grote brand heeft een bedrijfspand in Hogeveen verwoest. Het vuur brak rond het middaguur uit in het gebouw in Drenthe. Volgens de brandweer was er op dat moment niemand binnen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. In het gebouw in Drenthe stonden meerdere landbouwvoertuigen. In de eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld tegen Pex Wolle. Het bleef 0-0. Vooral voor rust speelde Ajax slecht en was Pex Wolle de leidende partij. Feyenoord verloor bij FC Twente en liep daarmee tegen zijn zevende nederlaag van het seizoen aan. De ploeg van trainer Van Persie liet in Enschede voor rust goede kansen onbenut... en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. Het werd 2-0. En Volendam won vanmiddag thuis van FC Groningen en daar werd het 3-2. Dan het weer, bewolking en wat lichte regen. Het is rond de 12 graden. Ook vanavond hier en daar wat motregen. Vannacht is het droog bij een graad of 5. Morgen veel zon en dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Hallo allemaal, dit is Regio Radio. Wij zijn blij dat jullie luisteren naar dit programma. Nieuws uit onze regio. Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en meer. Een samenwerking tussen Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. I'll light the fire.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 gems for you, only for you, our house is a very, very, very fine house, with two cats in the yard, life used to be so hard, now everything is easy cause of you. Regio Today. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Hé, hey, de F1-quiz gaat weer beginnen. Ja, die gaat weer beginnen op ja, 27 uh, uh, februari. Precies aanvang 20.00 uur. Aanvang uh, 20.00 uur bij Laurel en Hardy. En ja, je hebben het samengesteld.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 En een van die multiple choice vragen is hoeveel kostte een tweedaagse duinkaart in 1985? Jeetje! Dus dat was de laatste, en dan, dan kun je dus kiezen uit 80 gulden, ja? gulders, 70 gulden of 60 gulden. Ik denk 70 gulden. Helaas. Ik denk 60. Ja, heel goed, hè. Yes! 60 Kijk. euro. En dan stak je dus gewoon twee dagen in de duin, hè? Dus ja. dat is voor 60 uh, gulden. Dat is, wat is nu nu? 25 euro? Ik heb, euro. Geen, ik heb geen enkel idee hoeveel het kost. Nee, maar goed... Uh, wat kost het nu dan? Uh, nu is een driedaagse duinkaart rond de 250 euro. Dus, Oké, okay. is uh, dus al 500 gulden. Dus groen. 550 uh, gulden, zeg maar. Ja, de prijs is ietsje omhoog. En uh, je, betaalde in, uh, je betaalde in 1985 voor een driedaagse pas ja. 530 gulden. <laughs> ja, dat zijn dat wel is. prijzen, hè? Ja. Maar ja, alles is een beetje omhoog gegaan.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 Eh, uh, hé. Hey. Nou ja, meer een gok. Ja, ik denk, ik denk, uh, Ik denk van Hij is niet gereden in 1954. Nee? Dat was de grap eigenlijk, ja. Oh. oh. Ja, toen werd ik geboren. Wist je dat niet? Hey, ja, ik ook. ook. <laughs> ja, daarom is hij niet gereden, Ger. Nee, ik moet zeggen. Maar ja, had jij er ook nog <laughs> een zijn, hè?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 Schumacher ook? Ja, zeker, ja, natuurlijk. Ja. Dat was in die tijd de grote man natuurlijk. Hè? Ja, zeker. En zeker toen uh, Jos van Stappen opkwam, ja, die, die reed toen met, ja. uh, met Schumacher in, in het uh, team. team hè? Ja. Ja. Maar goed, uh, dus die, uh, ik weet er nogal van af, ik heb een hoop boeken en uh, zo kom je. Uh, je kon enorm veel vragen verzinnen natuurlijk. Ja, dus zeker. Ik heb er nu, uh, ik heb er nu uh, nou ja, dit wordt de vierde keer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 Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Vision, hope and pray might come true Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Lars Scharp is chefkok en begon in 2018 samen met zijn vrouw Floor Wiggers restaurant Lars in de Amsterdamse Houthavens. In 2002 werden zijn kookkunsten beloond met de Michelinster. Maar in woonplaats Bad Hoeverdorp vond het stel de keuze uit restaurants wat karig. En dus besloot ze zelf een eetgelegenheid te openen. Begin deze maand opende Bistro bistrokastje in Bad Hoeverdorp haar deuren. Qua reserveringen liep het vanaf dag 1 al storm. Lars, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Een goedlopend sterrenrestaurant in de hoofdstad en nu een populaire bistro. Het eerste wat dan in mij opkomt, hoe verdeel je tijd en aandacht over die twee? En er dan ook nog een beetje van uitgaande dat het thuis waarschijnlijk ook niet volledig rustig is. <laughs> dat dat Derek, klopt, ja. Uh, ik denk dat je gewoon, uh, je moet het allemaal lekker laten, um, ja je moet het eerst doen voordat je, voordat je structuur krijgt. Um, en dat is best dus wel lastig. Um, denk ik, ja, ik uh, We zijn net een week open en, ja, het is, uh, Ik sta ook niet meer volledig uh, in de keuken um, en Ik ben meer zijn we, aan, het, aan het managen Gewoon, uh, ja, uh, ik, ik ben natuurlijk de eerste week heel druk hier uh, Zodat iedereen ook mijn gezicht ziet uh, Al is de zaak echt het gezicht van mijn vrouw ja. Uh, die, die, ja, die staat daar echt elke dag. En uh, inderdaad, wat je zegt thuis. Uh, we hebben drie kinderen samen. Uh, en vier honden. Oké. Okay. Dus het is ook nog een, uh, een hele onderneming, natuurlijk, om dat ook allemaal in, uh, in het geheel te houden. Ja. Um, maar ja, we zijn, we zijn ontzettend dankbaar dat, uh, dat we dit hebben. Ja. Uh, dat we dit zijn begonnen in Bad Hoeverdorp. Ja. Want het, het zijn ook wel zo uh, zogezegd... een sterrenrestaurant in, in, in het bruisende Amsterdam... en dan een ja. bistro in het net iets minder bruisende Bad Hoeverdorp. Waarom cool. juist een bistro? Ja, ja want uh, ik, ik wil nooit twee, twee dezelfde... Uh, tenminste uitgeven wat wij nu doen bij Laars Amsterdam. Ja. Uh, dat, is, dat is niet te vergelijken met, met de bistro in, uh, in Bad Hoeverdorp. Ehm... Um, ja, ik, uh, ik, ik, wil het, ik wil het eigenlijk allebei. En dat is nu dus gelukt. Um, omdat ik dit ook leuk vind. Je probeert natuurlijk een heel leuk restaurantje neer te zetten. En dat is, dat is echt gelukt. Want het, het, het ziet er echt heel leuk uit. En het is heel erg ongedwongen. En ja, de drempel is gewoon veel lager dan dat je ja, bij Las Amsterdam komt. Ja. Want wat staat er dan Foodwise op het menu? Wat nu bij, bij, bij Cachet, um, nou ja, bijvoorbeeld uh, pelgen uh, als entree. Want we hebben, een, we hebben eigenlijk een, een, een all day concept. Hè? Dus, dus we beginnen om 9 uur s ochtends, uh, tot 12 uur hebben we een ontbijt. En ja, dat, dat, uh, ik moet zeggen, dat loopt best wel goed. Um, dus daar beginnen we eigenlijk al mee. Dan, dan moet je je voorstellen dat je dus zeg maar gewoon een, een, ja, een croissantje met, met, met ham of kaas. Uh, maar we hebben ook Egg Benetics. Uh, we hebben een hele leuke met Egg uh, Carbonara um, uh, als ontbijt. Uh, scrambled egg met truffel. Uh, of of uh, twee soorten jus die we hebben. Of je komt alleen langs voor een kop koffie in de ochtend. Dat is, dat is ook allemaal goed. En dan begint de kaart eigenlijk om um, twaalf ja, uur. En dat is dus zeg maar de hele dag. Dus ik heb, ik heb geen shifts of ik heb geen. Um, geen. geen, geen Naar een lunchkaart uh, geen, tot vier uur. Geen lunch of. Uh, nee, dat heb ik niet. Nee. Het, het begint echt om twaalf uur. Uh, tot tien uur. Ja. Um, en en ja, daar staan dus zeg maar voorgerechten op, Koude gerechtjes. En. En, en, en warme gerechten met saibishes. Nou ja, we hebben als voor een beetje uh, tonijn We hebben uh, zeg maar de, de hamachi, de kingfish, uh, als, een, um, als een gerechtje. En het zijn eigenlijk, je probeert het heel simpel te houden, uh, zodat ja, dat, dat het toegankelijk is voor iedereen. En um, ja, dat, dat is eigenlijk ja, totaal een verschil met uh, de menus die we natuurlijk bij langs Amsterdam doen. Ja. En, en, Daar doen we echt een menu, uh, zeg maar. Ja, dat is een sterrenrestaurant. Dat is iets heel anders. Ik, ik snap inderdaad dat je zegt dat het juist leuk is... om niet exact hetzelfde te herhalen. Dat zou waarschijnlijk in Badhoevedorp ook niet werken. Maar dan het tegenovergestelde en het veel toegankelijker te maken. Nou, cachet betekent nou ja, uh, chic, uh, voornaam, bijzonder. Um, ja. Geldt dat in dit, geval, in dit geval van jullie bistro voor het eten... het interieur, aankleding of, of het pand zelf? Of iets heel anders? Eigenlijk alles bij elkaar. Okay. Dus, hè, dus als je binnenkomt, dan denk je: oh ja, het is echt. Uh, ja, we moeten de voorkant uh, moeten we nog doen, maar het is heel koud. Dus uh, wordt dat pas in het voorjaar, wordt het hele terras gedaan. Maar als je daar naar binnen loopt, dan heb je een hele warme, uh, ja, een hele warme sfeer. Uh, en dan moet je bedenken: ja, de, de, het interieur is natuurlijk een beetje mos-donkergroen. Uh, en dat is van de muren tot het plafond. Um, net veel, ja, wel echt wel uh, mooie, mooie bloemen erin. En echt een Franse bistro. Zo, zo, komt, het, zo komt het over als je binnenkomt. Um, en dan de, de gerechtjes zijn de kleine klassiekers van Los Amsterdam. Maar uh, verder. Um... En niet te veel niet Ja. En uh, ik zei het uh, al bij de intro: nog voordat jullie open gingen, stroomden de reserveringen binnen. Echt heel veel. Uh, ja. heeft, komt dat dan doordat er zo weinig anders is in het dorp? Of ligt dat aan de naam die je hebt opgebouwd? Uh, met je sterrenrestaurant? Ja, ik denk dat het van beide is. Um, kijk, wij wonen hier. Tenminste, ik woon hier nu in Bad op het dorp... Uh, uh, zo'n twaalf jaar. En. Uh, ja, maar uh, Floor die komt hier vandaan. Um, die is tussentijds wel we even in Amsterdam verhuisd en daar uh, en ja, uiteindelijk kinderen en dan ga je terug naar of Dorp. en dan, ja, dan kom je er eigenlijk achter dat er helemaal in de omgeving niet heel veel is. en uh, Het is eigenlijk ja, een beetje van hetzelfde um, en totaal niet wat wij doen. Um, want wij kijken natuurlijk ook als we het eten gaan, dan denk je, ja, waar gaan we naartoe? En dan wijk je toch altijd weer uit naar of Amsterdam, uh, of je gaat naar, naar, uh, naar Amstelveen toe. Maar hier een omgeving is gewoon niks. Um, en dat, dat, dat, ja, dat merken we terug aan de gasten die de afgelopen week zijn geweest. Uh, het zei inderdaad dat het zo'n 1500 uh, reserveringen binnenkwamen, maar op het moment dat ik dat zei was het al verdubbeld. Ja. Ongelooflijk. Er, oh ja, mensen die willen zo graag gewoon dit, uh, hier, uh, nou ja, dan neem je natuurlijk een heel stuk van Osdorp mee, of de Aker, Leinde, Zwanenburg, uh, want daar, ja, mensen hoeven niet helemaal meer Amsterdam in. Ja. Nou, en dat aan, is ons eigenlijk heel goed gelukt. Ja, en aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat het niet een hype is die uh, heel erg piekt aan het begin en dan langzaam weg hebt. Ja. Lijkt me ook wel een druk nee, op de schouders. <laughs> Wat? Je moet blijven pieken. Nou, het is niet een heel groot restaurant. We draaien zo'n 40 gasten eh, ja. op één shift. Um, dus ja, je zit al gauw vol. Uh, ja, en we moeten natuurlijk blijven pieken. We moeten blijven, we moeten blijven verbeteren. Uh, om, de, om, de paar, om de paar weken komen er weer allemaal nieuwe gerechten op. En zo blijf je jezelf vernieuwen. Het moet niet zeg maar nu opgezet worden en denken: van... Nou, we laten dit voor, voor een paar jaar staan. Um, en, en wij zijn altijd bezig van, oh ja, zometeen komen natuurlijk voorjaar, komen de asperges er weer aan, uh, dus dan gaan we daar weer uh, allemaal leuke dingen mee doen. Dus als je dat blijft doen, dan uh, lijkt het en het allerbelangrijkste is dat de, de kwaliteit moet goed zijn, het moet vers zijn, je moet alles zelf maken, En uh, dan komen de mensen vanzelf wel. Ja. En dan toch nog een vraag die ook best relevant is. Lars Amsterdam is uh, niet voor iedereen uh, financieel gezien weggelegd. Hoe is dat bij Cachet? Um, ja, um, dat, is, dat is een heel stuk minder. Um, en dat is ook een beetje de reden. Uh, je wil het toegankelijk maken voor iedereen. Um, en de prijzen zijn echt, uh, het zijn alle prijzen omdat we gewoon voorgerechten en hoofdgerechten hebben... Um, en die, ja, die prijzen variëren van uh, volgerechten vanaf uh, 15 euro... Uh, tot uh, een beetje de luxere gerechten uh, 25 euro. Dat is het. Ja. En ik denk dat je dan wel een, een heel breed pu pu publiek pakt... Die, uh, die dit juist wil. Dan de tafel vol met, uh, met eten een beetje, een beetje verdelen eigenlijk. Hè? We hebben gewoon deelbordjes. De gerechten komen een beetje meer op tafel... En dan, um, en dan deel je een beetje met z'n allen. Ja. Uh, Lars Scharp, uh, heel erg bedankt voor je toelichting. Heel veel succes, zowel natuurlijk met Lars Amsterdam... wat gewoon door blijft draaien. En ook met Cachet en de kinderen en de vier honden. Ik ben zo benieuwd uh, hoe je dit allemaal aanvliegt. Maar het klinkt in ieder geval heel goed. Dank je wel. Dank je wel. Heel erg bedankt. Dit is Regio Radio van ZFM en Haarlem 105. S.O.S. to the world I'll send that S.O.S. to the world I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad Message in the bottom, yeah Message in the bottom, yeah hey, yeah, Message in a bottle Message in a bottle Oh Message in a bottle Message in a bottle One thousand That's so extra. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my I message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. message in a bottle We're out of Radio. Een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. En in de studio uh, niet uh, één, niet twee, niet drie, niet vier. Nee, gewoon de complete familie van de rijden. Uit Zandvoort zijn ze overgewaaid. Het is uh, een klein stukje hier vandaan van Haarlem. Het is aan de kust hier vlakbij. U kent het wel, het uh, dorp had uh, normaal gesproken in de zomer... Uh, een waanzinnige toeristische trekpleister. is, Maar naast Zandvoort ligt een van mijn favoriete stukken van de regio... de waterdaging duidelijk. Um, en dat komt een beetje samen. Ik, ik vind het super. Superleuk, want ik heb het hier in mijn handen. Het is uh, 5 februari, donderdag is het gelanceerd. Pierwit en het eiland met de Aalsgolfers. Een waanzinnig ja, kinderboek. Um, geschreven door die complete familie. Vandaar dat ze ook hier allemaal zijn. Welkom in de studio, heren en dames. Dankjewel. Dankjewel. Um, ja, uh, het, het is groot en klein. Letterlijk het hele gezin is hier. Um, Bojan, Medin, jullie zijn uh, de, de, de kleintjes van de familie. En de ja. grote van de familie dat zijn papa en mama. Uh, Jorinda en Brian, welkom uh, in de studio. Um, Neem ons even mee, Brian. Ik, ik begreep dat jij zeg maar, um, een duim hebt met heel veel verhalen. Ja, dat, uh, dat uh, schijnt uh, zo te zijn. Inderdaad, dat ik een hele dikke duim heb waar <laughs> veel verhalen uitkomen. Zo is eigenlijk, uh, dit boek eigenlijk ook uh, ontstaan. Uh, we hebben heel veel kilometers al uh, erop zitten in de Waterlijnduinen. Dat vinden ik een mooi gebied. En ook uh, vanaf dat de, jong uh, kleintje, de kinderen al heel klein waren... We hebben we daar heel veel gelopen, ook met de kinderwagen... En elke keer als wij de waterlijn daarin ingingen, moest papa een verhaal vertellen. Echt tot, uh, tot eindeloos van toe. En uh, um, op een gegeven moment uh, kwam er dus een, uh, een kabouter in voor. En elke keer wouden de kinderen weer opnieuw een verhaal horen uh, over de kabouter. En. Uh, ja, ik heb echt eindeloze verhalen, veel verhalen over gemaakt. En uh, op een dag uh, zei Jorina van, hoe leuk is het om, om het een keer op papier te zetten, een, uh, een verhaal. Misschien kunnen we daar een boek van gaan maken. Ja, Jorina, kun jij dan uitleggen hoe dat dan ging? Dus, het, jij zei, nou, haal die verhalen uit je duim, zet het op papier. En toen... Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk eerst een soort proces, hè. Dus je gaat uh, van ja, gaan we dat dan doen? Ja of nee? Nou ja, dat werd een ja. En uh, nou ja, dan ga je aan de keukentafel zitten. En dan denk je van oké, okay, uh, nou, het moest over die kabouter gaan, want die kwam er eigenlijk altijd wel in voor. En uh, dus kabouter pirouid, ja Wat voor vriendjes heeft hij? Wat gaat hij dan beleven? Uh, hoe kunnen we dat visueel maken voor? de kinderen, want we waren er al wel snel uit... het moet een beetje echt een soort voorleesboek worden... voor kinderen die lekker op avontuur kunnen in die duinen. En, uh, en ook om dat lezen weer een beetje naar voren te halen. Omdat toch ja, deze tijd met veel schermpjes... Ja, het heerlijk om weg te kunnen... Uh, weg te kunnen smelten in een, in, een, in een leesboek. Ja, in een heerlijk, in een heerlijk verhaal. Want als ik dan even naar, naar Bojan mag uh, um, gaan... W waar, waar had papa het allemaal over? Wat leefde de kabouter dan eigenlijk allemaal? Kun je dat omschrijven? Nou, gewoon allemaal leuke avonturen in de duinen. Hij had allemaal leuke printjes, zoals heel veel duiven... en, uh, en uh, heel veel andere dieren. Weet ja, meten wat voor dieren kwamen er nog meer voor in het verhaal van papa? Uh, zwanen... Vossen um, en hazen bijvoorbeeld. En die zie je natuurlijk heel veel daar in die, in die waterlijndetten. En ook herten? Ja. Damherten. En die zijn leuk natuurlijk. En, en wat, wat is het, het spannendste verhaal wat papa ooit verteld heeft, uh, Medellin? Me ehm, um, met het hert. Met het hert? Ja. Oh, hoe gaat, hoe gaat het verhaal met ja, het hert? Ja, dat ja, moet ik weer even uh, terug, uh, terug We in de vragen tijd. Het is denk ik een ja. jaar of tien uh, geleden, denk Zo. ik, met het hert. Maar het was in ieder geval een heel, heel uh, vervelend hert, was het. Maar uh, dat verhaal... Uh, oh, ik zou niet meer weten welke dat was. Het is niet voor... in het boek gekomen. Nee, precies. Oh, voor, <laughs> mij is, uh, nee, voor mij is echt, uh, het echt en, uh, en, uh, het en het eiland met de is eigenlijk mijn favoriete verhaal geweest. Want je bent uh, dus uiteindelijk ook... Uh, uh, ja, een boek van gemaakt. Ja. Ja. Want de, de, en het leuke is, als je daar door die waterleiding duinen uh, loopt, dan heb je dus inderdaad een, een, een stuk waar, nou, je kan het een soort van meertje noemen, het is natuurlijk geen meer, maar het is, en als je daar dan loopt, een beetje rond de, de, de lente, een beetje rond deze tijd, dan barsten daarvan daar van die aalsgolvers natuurlijk. Is het dan zoiets dat dan spontaan ontstaat omdat je die dan ziet? Uh, ja, uiteindelijk wel. We, we zijn toen naar dat eilandje gegaan. En toen uh, hebben we heel veel aalscholvers zien zitten. En op een gegeven moment was er ook één hele gemeen aalscholver... die op een gegeven moment de andere aalscholvers een beetje aan het pikken was. En dus toen kwam we al snel op het verhaal van... hé, hey, uh, we moeten echt een verhaal gaan maken over uh, het eiland met, met de aalscholvers. En uh, uh, de naam Pierenwiet, dat komt eigenlijk uit mijn, mijn jeugd. Uh, vroeger had ik buren, die hadden een klein parkietje. En uh, die... Uh, die ging op verkenning door heel de woonkamer. En was heel erg nieuwsgierig altijd en heel, heel vrolijk. Dus vandaar dat eigenlijk de naam, uh, de kabouter de naam Piruit uiteindelijk heb gekregen. Wat goed. Ja, zo zie je, maar er komen allemaal mooie uh -huh. elementen samen die, die je natuurlijk zelf hebt meegemaakt. Die jullie als familie, als gezin hebben meegemaakt. Uh, Jorin, wat zijn voor jou de, de mooiste verhalen die uh, vriend, man... Ja, mijn man. Die man, je man, man. Uh, ooit verteld heeft. Wat heeft het uh, jou bijgebleven? Nou ja, dat, dat was het hem eigenlijk ook juist. Al die verhalen op een gegeven moment... Weet je het niet meer zo mm -hmm. helemaal. Ja, Je weet dat er over verhalen gaat, of het over de vele duiven... of zoiets ja. dergelijks, de stukjes die blijven hangen. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik dacht... we moeten het opschrijven, want dan, dan heb je het voor altijd... Uh, dus vandaar dat we dachten, dat moet in het boek. Ja, zeg uh, Boyan, um, Toen jullie met, met, met papa, mama en je zusje lekker aan de familietafel zat, waar hadden jullie dan over? Over het boek. Wat, wat bespraken jullie allemaal zo'n beetje? Ja, eigenlijk alle leuke dingen die we in het boek hebben. Wat, wat, kun jij benoemen welke dingen dat waren volgens jou? Ja, dus eigenlijk die dat. En dat pyro iets heel erg van wandelen houdt en dat soort dingen. Ja, en Medin, wat, wat vond jij belangrijk om in het verhaal terug te laten komen? Uh, het meeste dieren. Uh, en eigenlijk gewoon... Um, ja, best wel veel dingen. Het, het ontstond ook een beetje tijdens uh, de illustraties maken. Hè? Op een gegeven moment begonnen jullie ook uh, tekeningen te maken van de, de Aalsgolfors en, en, en de bijpersonen, zoals uh, het hert en, uh, en de ijsvogel. En toen zijn jullie begonnen met, uh, met tekenen. En toen heeft uh, papa zeg maar, de tekeningen iets uh, scherper gemaakt, iets mooier gemaakt. En toen hebben ze samen uh, gedigitaliseerd. Wat al die dus, tekeningen hebben jullie dus ook samen gemaakt die in dit boek staan? Ja. Ja, eigenlijk wel. Wow, wat gaaf. Inclusief de kaft. Inclusief de kaft. Ja. En op een gegeven moment ben ik ook wel benieuwd naar. Dan, dan is zo'n boeker met echt een prachtige kaft. Zeker nu ik weet dat dit niet uh, dus AI is, maar zelf uh, gemaakt. Ja. Um, hoe ga je daar vervolgens mee de, mee de boer op? Hoe zorg je ervoor dat het boek ook echt in de winkel komt, Brian? Of? Nou ja, uh, we hebben eigenlijk eerst zoiets gehad van uh, we doen het eerst gewoon een beetje zelf. We gaan kijken van of het een beetje aanslaat, dus we, uh, ja, we gaan gewoon kijken hoe, hoe het onder vrienden is. Mm -hmm. Nou uh, ja, dus we hebben een, zelf een oplage en die verkopen we. En dan letterlijk Dus voor zijn we ergens... ook uitgever. Ja, <laughs> wow, goed. Wauw. Maar ik zag dus ergens een foto op waar ik misschien op jullie Instagram pagina. Dat hij ergens in de boekenwinkel ligt in de top 10. Ja, klopt. Hij ligt in, uh, in Zandvoort. Ja, ja. Maar... Ja, maar het is inderdaad in Zandvoort uh, de lokale, daar ligt uh, hij. Daar ligt hij ja, daar ook ligt hij dus, in de oh, boekwinkel. In de boekenwinkel. In de boekenwinkel ja. Ja. Kunnen wij hem hier in Haarlem ook krijgen? Zeker, alleen dan um, uh, bestel je dat via Instagram... Of door ons te mailen naar Hij En Hij is zijn eigen Ja, zeker. Ja, hoor. En dan uh, komt Brian, um, waarschijnlijk Brian, um, uh, uh, met de fiets als je in de regio woont of in de, in de buurt woont. dan op de fiets of hardlopend uh, langspringen. Wat super vet. Is dit, uh, Brian, dan ook iets wat jullie uh, wat, oh, misschien als het een, echt een succes wordt. en nou, ik kan me niet voorstellen dat het geen succes wordt waar een vervolg aan kan gaan komen. Uh, ja, dat ligt er echt een beetje aan uh, of er echt straks vraag naar is... hoe mensen dit verhaal gaan vinden. En uh, of er straks mensen enthousiast zijn van... we willen heel graag uh, dat er een tweede verhaal komt. Daar heeft het eigenlijk een beetje mee te maken, denk ik. Nou ja, wij, hebben nu al, wij zijn nu al een beetje geteased natuurlijk, door het verhaal met het hert. Ja, <laughs> we zien er vervolgens aankomen. Ja. Boyan, ga maar even goed nadenken hoe dat verhaal met het hert ook alweer ging. Mm. <laughs> Mocht er een deel 2 uitkomen, <laughs> dan <dat we> daar, <laughs> moet hij wel het hoofd, de hoofdpersonage zijn. Wie weet. <laughs> en een, een laatste vraag. Uh, de kabaalte Pierliet, de, de hoofdpersonage in dit uh, verhaal. Um, Boyan, kun jij omschrijven hoe hij is? Is het een gemene of Is het juist een hele leuke kabaalter? Ja, het is een... Vriendelijke kabouter, die, uh, die niet 9, ook niet 11, maar precies 10 centimeter is. 10 centimeter? Ja. Niet, uh, niet ja, en hij is tien... ook een beetje nieuwsgierig en vrolijk en een beetje ondeugend. <laughs> een beetje ondeugend. Ja. Uh, en hij uh, zwemt ook graag in, de, in een hele koude beek of in een koude ton. gaat hij zich lekker wassen. Oh. Is een ja. Ja. Ja. Ja, En hij houdt uh, ook heel erg veel van wandelen. Wat heerlijk. Wat een mooi verhaal. Uh, als je denkt, hey, dat leuke boek, dat wil ik hebben. Uh, er is een, een boekenwinkel uh, in Zandvoort die het heeft. Um, maar je kan hem ook even opvragen bij de familie zelf via Instagram. Of via de e-mail. kabouterpierwiet.gmail.com uh, en als je denkt ik zoek op Pierwiet en het eiland met de aalscholvers, kom je er waarschijnlijk ook wel achter op internet. Een waanzinnig boek, jongens, onwijs. Bedankt dat jullie wilden komen om dit verhaal te vertellen. En wij zijn benieuwd of er deel 2 aankomt. Ik hoop het heel erg. Ik vind, zal het jullie ook allemaal heel erg gunnen. Wie weet met het hert. Wie weet met het hert. Met het hert. <laughs> Dankjewel. Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6. Baby hair, the woman Feel you watching in the night. All alone with me, I were waiting for the sunlight. I, when I feel cold, you warm.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 If you wanna be free, you know all you got to do is say so. And when you feel cold, I'll warm you. And when you feel you can't go warm, I'll come and hold you. It's you and me forever. Zandvoort, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, noem maar op. Hè. Die kwamen eigenlijk nauwelijks aan de kust. Want de kust werd met name in die middeleeuwen... Eh, vroeg moderne tijd werd een beetje als een... Ja, wat je dan ook hoort en leest... als een onheilzame plek gezien. Het is een eh, plek waar het vaak stormt... waar er veel wind is. Eh, er woont een, eh, ja, een bepaald type slagvolk. Hè, vissers, eh, vissersvolk. Maar er zijn ook zeemonsters. Daar geloof men heilig in dat de zeemonsters hier aan de kust leven. Dus als jij in Haarlem of in Amsterdam woonde... je kwam wel eens aan de kust... maar liever kwam je er niet... En daar gaat eigenlijk een verandering in komen aan het, uh, in het midden van de 18e uh, eeuw in Engeland. En in Nederland in de 19e eeuw. Als er een soort verlangen naar de kust gaat ontstaan. En dat dat kustleven niet langer eng is. Maar juist dat de, uh, het strand, de kust, de zee juist heel helzaam zijn. Er waren wel een paar wegen, twee weggetjes richting Zandvoort. Alleen dat waren onverharde, onbestraten wegen. Zandpaden, daar moet je een beetje aan denken. Dus uh, mensen uit Zandvoort, die met name van die visserij leefden, die gingen wel bijvoorbeeld richting Haarlem, om daar hun vis te verkopen. Alleen mensen van buiten Zandvoort kwamen nauwelijks naar de kust, nauwelijks aan het strand. En met de komst van die straatweg, 200 jaar geleden, komt daar verandering in. Er waren een aantal commissarissen, een aantal notabelen uit Haarlem en Amsterdam... die hadden in 1825 het plan opgevat om een straatweg aan te leggen. Dus een bestraten weg van Aardehout naar Zandvoort om een betere ontsluiting te krijgen. En eh, om in Zandvoort een badhuis op te richten. En zij beginnen in 1825 met de eerste plannen... En in 1826 is de straatweg gereed. En die begint hier in Aardenhout bij de Haringbuis waar wij nu bij staan. Dan komt ook nog in datzelfde jaar gaat men beginnen aan de bouw van het badhuis. Dat in 1828 geopend wordt. En dan zie je dat echt ja, Zandvoort uit het, ja, ik noem het even, isolement komt. En echt de badplaats gaat worden zoals we het vandaag de dag kennen. Aan die straatweg kwamen twee tollen. En het leuke is in 1826 als die straatweg gereed is... de tolgelden zijn afgesproken. Dan komen er dus uh, situaties voor. En de commissarissen schrijven daar ook ja, hun beklag over, om het zo maar te zeggen. Dan komen er dus koetsen vanuit Haarlem richting Zandvoort. Hier wordt tol betaald bij de Haringbuis. Dan komt men bij de tweede tol, bij de tolweg in Zandvoort. Daar staat ook een tolhuisje, moet ook tol worden betaald. En het uh, eerste idee is van de commissarissen... op het moment dat men daar aankomt zalen de passagiers te voet, dus die te voet de grens overgaan, die de tol overgaan, betalen 3 cent. En passagiers die op de koets zitten, betalen 10 cent per persoon. Ja, en dat zie je dan dat de echte Hollander opkomt. Wat gebeurt er dan? En daar worden er echt over door de commissaris over geschreven. De koetsen komen vanuit Aardenhout richting de tol in Zandvoort. Vlak voor de tol stoppen de koetsen. De passagiers stappen uit. Die gaan te voet over de grens heen. Die hoeven dan maar 3 cent te betalen in plaats van 10 cent. En op het moment dat de koets voorbij de tol is, stappen ze gewoon weer op en gaan ze weer met de koets en al richting Zandvoort toe. En uh, ja, dat worden de commissarissen natuurlijk uh, niet echt gewaardeerd. Dus uiteindelijk wordt er een gezamenlijk tarief afgesproken of je nou te voet of met de koets de tol passeert. Ja, die straatweg is eigenlijk de huidige straat zoals die vandaag de dag er nog steeds ligt. Dus de Zandvoortse weg, de Zandvoortse laan, hier vanaf Aardenhout helemaal tot aan Zandvoort. En het interessante is dat uh, het oorspronkelijke plan was om die straatweg aan te leggen door het dorp Zandvoort heen. En dan op de plek waar wij straks ook naartoe zullen gaan om daar dan het badhuis te realiseren. Maar op het moment dat die commissarissen bezig zijn met het plan komen ze ook in Zandvoort. En ze zien dat, dat hoort dan op, die, op dat moment nog de Kerkstraat geheten, euh, dan zien ze dat die straat ja, euh, er niet echt florissant uitziet. Het is een hele nauwe straat, dus twee koetsen langs elkaar is heel lastig. Het is een straat waar ook veel arme kindertjes wonen, waar de huizen er een beetje armzalig uitzien. Dus de commissarissen besluiten al snel om die laatste weg om te leggen. Dat wordt dan de hoge weg, wat het vandaag de dag nog steeds is. Dus in plaats van door het ja, centrum heen van Zandvoort wordt er eigenlijk een omleiding aangelegd, zodat dus de gegoede burgers die met die koetsen komen, die jongens en vrouwen, de dames en heren die gaan uh, badderen in, uh, in het badhuis en in zee, dat ze niet door het amtsalige stukje van Zandvoort moeten, maar dat ze eigenlijk er omheen worden geleid. In die 200 jaar badplaats, wat is een beetje uh, echt een belangrijke periode waar veel verandert? Ja, ik denk dat dat toch, eh, als je kijkt naar 200 jaar, dat dat de Tweede Wereldoorlog is geweest. Met name de periode na de Tweede Wereldoorlog. Eh, daar kijk ik wel bijna schuin oog naar, naar Arie. Eh, als je kijkt naar de Nederlandse kustplaatsen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is er veel gesloopt op last van de Duitse bezetter. En volgens mij is Zandvoort een van de plekken geweest waar ontzettend veel gebouwen zijn gesloopt. Ja, het is gigantisch veel gesloopt. Er waren uh, meer dan 800 gebouwen gesloopt, waaronder de grote hotels. Je moet eigenlijk weten dat over een lengte van ongeveer 3 uh, kilometer en een 200 meter land inwaarts is alles plat gegooid. Bijna alles moet ik zeggen. Je ziet uh, dat, dat gras, zeg maar, daar, daar lag het groot, hotel Groot Badhuis. En waar we nu staan was het uh, stukje van hotel d'Orange. En dat is in de oorlog inderdaad allemaal te ziel gegaan. En hierachter stond de oude watertoren... die pas van de Duitsers is opgemaakt in 1943. Er is na de Tweede Wereldoorlog... is er een rapport opgesteld door de Rijksoverheid. En in het rapport is er eigenlijk, zijn alle Noordzeebalplaatsen in Nederland bestudeerd... nader bekeken en is gekeken van de periode voor de oorlog. Wie kwam er? Wat was er aan accommodatie? Wat voor hotels, pensions, et cetera waren er? Wat gebeurde er ten tijde van de oorlog? Hoeveel is er op last van de Duitsers gesloopt... En men ging kijken in dat rapport naar de toekomst. Van wat willen we met de Noordzee badplaats zoals we die kennen? Hier aan de overkant lag Hotel Bouwers. Dat was een heel groot hotel. En zeker voor dit, die jaren. Dat is de jaren 50 geweest. Is er na de Tweede Wereldoorlog gelijk ook alweer een badplaats voor de Nederlander? Uh, er kwamen meteen alweer mensen deze kant uit. Ik heb foto's van de strandtenten. En er stonden bordjes bij. Mijn gevaar. Dus je moest gewoon uitkijken waar je liep. Dus je kon niet overal komen. En in dat rapport wordt beschreven dat voor de Tweede Wereldoorlog was bijvoorbeeld Zandvoort en Scheveningen... de eerste twee badplaatsen van Nederland. Dat was op een gegeven moment, over de jaren 20, 30, waren badplaatsen geworden voor het gewone volk. De gewone mensen uit Amsterdam, Haarlem, omgeving, noem maar op, die hier naartoe kwamen om een dagje aan strand te verblijven. Ja, dat was voor 1900 wel anders. Dat was voor 1900? Voor 1900 kwam de elite juist naar Zandvoort toe met een koernhuis en met een passage... Dus zelfs Keizerin Sissi in 1884 en 1885 kwam hier met de trein vanuit Oostenrijk naar Zandvoort toe. Tegenwoordig kom je niet verder dan Amsterdam met de trein, maar goed, dat is een ander hoofdstuk. Terwijl andere badplaatsen zoals bijvoorbeeld een Domburg, maar ook Noordwijk, dat werd wel weer meer elitair gezien, wat meer voor de elite. En in dat rapport wordt onder andere een toekomstvisie beschreven, laten we Scheveningen en Zandvoort voor het gewone volk houden... En de andere badplaatsen, zoals Noordwijk en Donburg, voor de elite. En daarbij wordt ook bepaalde visie geschetst. Van bijvoorbeeld, eh, Zandvoort was goed te bereiken met de spoorlijn, onder andere. Noordwijk was heel slecht te bereiken. En dan ging men ook niet nieuwe wegen aanleggen of een spoor of een, een station aanleggen. Nee, dat houden we lekker zo, want dan blijft het toch een beetje ja, elitair, om het zo maar te zeggen. Die Tweede Wereldoorlog is, denk ik, ook echt, want ik kijk toch ook weer even naar A, is wel echt een. een, een, een ja, een, een, een zwarte bladzijde in de Zandvoortse geschiedenis als het gaat om in ieder geval de bebouwing. Ja, eh, hoe dat, en, en, en hoe het er nu uitziet eigenlijk. Zo kunnen we het dan ja, een beetje ja, zeggen, ja, toch? Ja. Ik, ik kan niet zeggen dat het mooi is. Maar zoals eerder aangegeven, gezien de beperkte middelen, moest men toch iets... Men wilde toch op, met een, een racevaart, uh, om eens in, in het circuit te blijven... wilde men woningen bouwen voor de bewoners die allemaal geëvacueerd waren. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld in heemsteden gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Dus er waren heel veel mensen buiten Zandvoort gehuisvest. Onder andere in Groningen en in Drenthe, overal. En die, moesten weer, die wilden weer terugkomen. Want ja, als je hier helemaal vandaan komt, dan ga je, je gaat nooit meer uit het Zandvoort weg. Tenminste, ik was het niet van plan. En mijn kinderen wonen ook allemaal nog steeds op Zandvoort. Want, ja, is het op Zandvoort? Op Zandvoort. Je woont eigenlijk op een hoogte natuurlijk. Uh, er is uh, heel veel sociale woningbouw geweest. Althans, er is het een en ander gedaan. Hierachter ligt uh, het Het Eerste sociale woningbouwproject. voor de, de, de, de, de Zandvoort is die een woning waren kwijtgeraakt. In de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft dus twee jaar geduurd. Ja, maar ja, je, je, je gooit het niet even neer. He. Het is geen bouwpakket van steentjes. <laughs> maar je kunt er ook in, hè. Dat is leuk. Ja, dan loop ik achteruit. Je, je ziet er nog een replica van een oude dorpspomp waar we een aantal van het hadden. Maar en is dit dan net zoals die oude hofjes waar, waar alleen oude dames op wonen? Of is dat, uh... Mannen en vrouwen zaten hier wel, wel gescheiden. In principe vroeger. Maar het is niet net zoals in Haarlem, hoor. Dus het, het is gewoon wat moderner dan niks geschoest. Maar het is heel beschut. En je waant je in een oase van rust. Het is dus echt, als je hier zomers komt, het is druk in het dorp. En hier denk je, nou, kan best. Kent hebben. Dit is WGO Radio. Een samenwerking tussen Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Zandvoort. We kennen generaal buitendienst Marte Kruijf als veelgevraagd duider bij talkshows en als een van de mannen achter de succesvolle podcast Veldheren Historisch, waarmee hij samen met historicus Tijmen Dokter, de andere man achter de podcast, volgende week vrijdag 27 februari in de Stad Schouwburg in Haarlem staat. Zij nemen je mee door duizend jaar militaire geschiedenis, maar blikken ook vooruit hoe de toekomst van de oorlog eruit ziet. Marten Kruijf, Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, alleen al van de vraag hoe ziet de toekomst van de oorlog eruit, krijg ik uh, toch een beetje buikpijn. Want, ja. ja, want als je de ontwikkelingen wat betreft oorlogsvoeren in het afgelopen decennium ziet. En ook de snelheid daarvan. Ja, dat belooft toch niet heel veel goed. Dan word je niet vrolijk. Nee. nee. En, uh... Wij beginnen heel veel in de show met een citaat van E.M. Churchill... en die zei, als je iets weet van de geschiedenis... dan kun je iets van de toekomst voorspellen. Uh, dus we geven wel enig houvast aan de hand van de geschiedenis. En daarom beginnen we ook met het, uh, zeg maar een kort overzicht van de geschiedenis van de oorlog... vanaf Kaan en Abel tot eigenlijk nu... Ja, en, en, maar als je kijkt naar nu, hè, drones, cyberaanvallen... nou ja, qua bondgenoten hoeven we voorlopig uh, niet meer naar Amerika te kijken. Nee, nee. Dan zitten we als Europa, maar overal als wereld... toch in een vrij penibele uh, en misschien zelfs vrij uitzichtloze situatie... of vind je me nu extreem pessimistisch? Uh, nee hoor, uh, <laughs> veel mensen uh, hebben dat. Maar wat wij doen is, wij schetsen een scenario... wat gaat er gebeuren als alles fout gaat... Ja. Maar wij sluiten wel af met wat we er zelf aan kunnen doen... om te zorgen dat het niet gebeurt. Want uh, time zegt bijvoorbeeld in uh, de show... dat de holocaust, de moord op de joden... die begon niet met het bouwen van de Auschwitz... maar met een heel klein briefje in het park voor joden verboden. Dus het begint vaak heel erg klein. En dan kunnen we zelf wat aan doen. Dus we sluiten een beetje zo af met zeggen... ja, maar laten we nou even kijken naar onszelf. En als wij het gewoon goed doen... en we kiezen de goede leiders... Uh, dan hebben we het zelf in dat dat er geen rondkomt. Ja, dus wat kunnen wij dan zelf doen... Nou, je kunt voor alles doen. Uh, je kunt uh, uh, een noodpakket kopen, maar dat is maar een heel klein dingetje. Maar vooral om je buren ermee te helpen en niet uh, jezelf. En je kunt voor elke dag weer het goede doen, want wij vergeten wel eens dat we gewoon in een fantastisch land wonen met hele mooie mensen. We hebben de meeste mantelzorgers van de hele wereld, de hele vrijwilligers van de hele wereld. Dus als we met z'n allen een beetje goed gaan investeren in defensie en in veiligheid... en ons niet laten koeieneren. geen calimero zijn voor onze vijanden... dan kunnen we heel veel, een beetje zelfvertrouwen trouwens wel goed met Europa. Als we dat met z'n allen doen, dan komen we al veel verder. Ja, maar dat is wel alles wat we nu niet doen. Nou, dat valt voor mij. Als je kijkt wat we doen met de oorlog in Oekraïne... ...steunen we al meer dan vier jaar Steunen we heel erg veel. En dat doet Poetin nooit wat. Nee. Dus we kunnen best wel veel. Nee. Je ziet ook dat de defensie ontzettend groeit. Niet alleen omdat het moet, maar mensen snappen ook dat het moet. Dus wij kunnen best wel veel zelf. Wij hoeven niet te vechten met de hooi nee. En zo erg is het niet. En als we het een beetje slim doen met z'n allen... ...dan kunnen we zo sterk zijn binnen een paar jaar... ...dat iedereen denkt van nou van Europa blijven we even af. En dat is wel heel belangrijk, want wij staan natuurlijk voor anderen... Dingen dan de landen om ons heen, hè. wij staan voor vrijheid, voor democratie, voor bescherming van zwakken, voor een onafhankelijke rechtspraak, dat soort dingen die staan onder druk. Ja, dan moet je des te harder zeggen en dat gaat bij ons niet gebeuren. Ja, ja, en, en precies wat je zegt, we moeten krachtig worden, zelfvertrouwen. Uh, maar je bent dus ook afhankelijk van uh, wie in andere landen de lakens uitdeelt. En in dit geval Trump. Hey. Ja, maar wat wij kunnen binnen Europa is dat wij veel sterker zijn dan wat we denken. Dat we is... hebben een grotere markt, we hebben een betere educatiesysteem, een betere zorg. We kunnen ontzettend veel met z'n allen, als we maar even de politieke wil hebben, om het ook te gaan doen. He, dus dan moet je zeggen, wat is nou echt het verschil tussen het Nederlandse leger en het Duitse leger? Dat is er eigenlijk niet. Wat is het verschil tussen de grote bangen van Nederland en Duitsland? Dat is er eigenlijk ook niet meer. Kijk naar klimaat, kijk naar andere dingen. Dus als wij nou met z'n allen, al die Europese landen... Zo snel mogelijk gaan verenigen met elkaar. Als we dat nou durven met z'n allen. Net als Adenauer deed na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan kunnen we best wel weer 80 jaar in vrede en vrijheid leven. Maar dat moeten we wel doen. Dan ja. moet niet stil blijven zitten. Ja. En, en dus nu, hè, dit, dit, is jullie, dit, dit wordt heel veel besproken in jullie podcast. Zowel de geschiedenis ja. als de aanpak. Nu dus van podcaststudio naar het toneel. Is dat spannend of juist heel leuk? Uh, allebei. Ik heb het twee jaar met Peter van Nieuw samen uh, mogen doen. En nu met uh, Tijmen. Meer dan we hebben nu meer dan 30 voorstellen Henk, achter de rug. We hebben nog 23 te gaan. En het is zo leuk. Het is zo leuk om te doen. Ik speel een beetje de rol van de oude wijze man. En hij speelt een beetje de rol van uh, de jonge mens die alles nog moet doen. Hè? En uh, dat is ontzettend leuk om te delen. En ook met de zaal alles te delen. Want we beginnen ook met een kleine quiz. Om even de kennis van de zaal te gaan testen. Dus het is ook heel interactief met de zaal. Het is niet enkel maar uh, luisteren, maar zo gewoon praten en ja. vragen stellen. Dus het is voor ons elke keer weer een verrassing wat de zaal is, wat zijn de vragen en dat maakt het juist zo leuk. Ja, want dat is heel anders dan een podcast. Dan zit je in een studio met z'n tweeën, ja. niemand eromheen. Het is, het is ja, heel eendimensionaal, het is met elkaar. En nu zit er een heel publiek A die naar je kijkt en B die dus, ja. er is heel veel interactie. Ja, dat is uh, super leuk. En, uh, en dit is ZFM.